9 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Als de SP bij de verkiezingen een grote uitslag haalt... moet de partij worden betrokken bij het vormen van een regering. Dat heeft SP-leider Roemer gezegd in het Radio 1-journaal. We beginnen allemaal woensdag op nul, zegt Roemer... maar nu is eerst de kiezer aan het woord. Roemer laat zich niet uit op hoeveel zetels hij denkt uit te komen. ProRail vreest dat het toenemend gebruik van smartphones een gevaar vormt voor de veiligheid op het spoor. Het bedrijf daagt de staat voor de rechter om te voorkomen dat telefoonmasten te veel zendvermogen krijgen. Sterke telefoonzenders verstoren de communicatie van ProRail. Volgende maand worden mobiele datafrequenties geveld En ProRail wil dat het agentschap Telecom ervoor zorgt dat telefoonaanbieders geen sterke zenders kunnen plaatsen. Omdat steeds meer mensen smartphones gebruiken willen telecomaanbieders sterkere zenders in de masten. Het ministerie van Defensie geeft jongeren een bonus van 10.000 euro... als ze na hun opleiding vier jaar in dienst blijven. Defensie heeft dringend technisch personeel nodig... en wil zo de concurrentie met bedrijven aangaan. Duizenden militairen verliezen de komende tijd hun baan... maar ondertussen heeft het ministerie de komende jaren... wel duizenden nieuwe technische mensen nodig. Dus vooral vraag naar jonge automonteurs, bouwvakkers en ICT'ers. Defensie beseft dat het een moeilijke boodschap is... voor de staf- en kantoorafdelingen waar juist mensen weg moeten. Campagne voeren via sociale media levert maar weinig extra stemmen op. Zo blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Volgens onderzoekers gaan politici er ten onrechte van uit... dat ze stemmen kunnen binnenhalen... door regelmatig Twitter of Facebook in te zetten. In het Nederlands Dagblad zeggen de onderzoekers... dat het actief inzetten van sociale media... hooguit 500 extra stemmen oplevert. Het weer, vooral in het zuiden, vandaag ruimte voor de zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Temperatuur stijgt naar 20 graden op de wadden tot 24 in Limburg. Morgen zonnige periode en iets warmer dan vandaag. ANWB verkeersinformatie kleine 25 kilometer file. En vrijwel alle files hebben te maken met een ongeluk. De A2 Maastricht-Eindhoven, bij gratum 3 kilometer. De rechte rijstok is dicht. Op de A15 Rotterdam-Gorkum, twee kilometer via bij Sliedrecht-Oost. Nou, daar is de rechte rijstrook dicht. Op de A27 Breda-Gorkum staat zeven kilometer na een ongeluk tussen Hank en Werkendam. De weg is dicht en dat gaat al wel even duren tot half tien, denkt Rijkswaterstaat nodig te hebben. Verkeer kan omrijden vanaf knooppunt hoort polder rijdt dan via de A59 en de A2. Ten slotte de N305 Dronten richting Almere, ook daar de nodige vertraging... Vanochtend verloor een vrachtauto een container. Er staat tussen Harderwijk en Zeewolde drie kilometer vier. We zitten al in de 70 zeventigste minuut. John!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 Dvd 1 van de serie Earthflight. Het NOS Radio 1-journaal. Live vanuit Den Haag. Met Marcel Oosten. Goedemorgen. Zom maar eens kijken hoe de beurzen openen. naar de euforie van gisteren. naar de besluiten van de Europese Centrale Bank. Duitsland gaat voor een deel plat vandaag. door een landelijke staking van Lufthansa. En de SP gaat toch nog steeds voor regeren. SP-lijsttrekker Roemer was zojuist de gast. U heeft dat ongetwijfeld gehoord. Voor het premierschap lijkt Roemer niet meer in aanmerking te komen. Ik vroeg hem of hij er toch nog wel voor gaat. Laten we dat speculeren nou eens weglaten. Want iedereen heeft dat mij steeds maar gezegd en gevraagd. Ik heb al lang gezegd, luister, als je de grootste wordt... moet je verantwoordelijkheid nemen. Daar heb ik altijd ja op gezegd. Nou, laten we kiezen nou maar eens eerst dat woord. Maar is het nog een doel? Het doel is om Nederland te veranderen en in een regering te komen. En dan zie ik wel welke plekken de kiezer ons geeft. Ja, dus in ieder geval regeren is nog een doel. Jazeker. Ja. jazeker. Maar als je dan de coalities hoort, dan uh, lijkt het weer waarschijnlijk... ik ga toch even doorspeculeren, dat ja. de SP daar dan niet bij zit...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 Ja, Emiel Roemer is zojuist in het Radio 1-journaal. Joost Vullings heeft meegeluisterd. Joost is ook weer hier. Ja, SP komt weer in de lift, zegt hij. Zie je dat ook gebeuren? Nou ja, formeel gezien kan het. Maar al, al mijn water zegt nee. Maar... <laughs> Jouw water zegt nee. Ja, trouwens, het glaasje water van Emiel Roemer staat hier nog. Dat, dat, dat, dat, dat glaasje water, dat zegt, water ja. zegt ja. Dat ja. water zegt ja. Jouw water zegt nee, waarom niet? Ja, waarom niet? Dat is, dat is, kijk, ik heb het eerder verteld deze week. Als, als je, een, een, je begint een campagne als partij. Iedere partij begint een campagne. En als het goed gaat vanaf het begin af aan, dan gaat het doorgaans. Blijft het goed gaan. En als je een campagne verkeerd inzet, ja, formeel gezien kan je het nog kan je het omdraaien. Maar ik heb dat eigenlijk de afgelopen jaren. Ja. Nooit zien gebeuren. Loopt die glijbaan maar weer eens op met je sokken? Ja, ja en de andere kant, en daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Hij zegt van: Wij worden nu een beetje, dat zegt hij niet, maar dat tussen de regels door neergezet als een partij die aan het verliezen is. Ja, in de peilingen. Ja. Ik bedoel, laten we wel wezen: de partij heeft nu 15 zetels en uh, ik, gisteren op 26. Dat is natuurlijk een geweldige winst. Dat zou ook zo zeggen: Het persoonlijke record van de partij zijn. Zoveel zetels hebben ze nooit gehad als ze er 26 halen. Ja. Um, maar ja, het gevoel eromheen is natuurlijk minder. Daar we hij ook de hele tijd op natuurlijk. Hè? Ik, ik heb het ook bij hem geprobeerd. Dat die winst vindt hij geweldig. Maar ik zeg, ja, u wilt toch regeren. U wilt um, de grootste misschien wel worden. En Dan moet je de Partij van de Arbeid aanvallen. Hij wil niet. Nee. Waarom niet? Nou ja, dat, dat zijn ook van die, van, die, van die campagnewetten. Dat als je dat, je, dat je, partijen op de linkerflank vallen elkaar dan niet aan. En je valt altijd partijen aan uit het aan de rechterkant, de partij aan de rechterkant uh, vallen partijen aan de linkerkant aan. Dan, dan creëer je de tegenstelling, dat is het helder. En linkse kiezers houden er niet van als die linkse partijen onderling nee. bakkeleien en rechtse partijen hebben dat ook. Maar wat is zo'n optie dan wel? Nou, Hij moet, hij moet hem zeggen, op een of andere manier zo, haar, zo goed rechts aanvallen, dat linkse kiezers denken, ja, ik ga toch voor die Roemer. Ja. <laughs> en niet voor die Samson. Ja, goed. Um, ja, laatste, week, laatste dagen zelfs, wat kun je nog doen? Ja, nou kijk, wat, wat, hij, wat hij hier deed ter loops in het programma is wel strategisch. Hè? Dus hij, hij zegt van ja, een, bij een stem op de SP krijg je de Partij van de Arbeid erbij. En bij een stem op de Partij van de Arbeid krijg je de VVD erbij. Of is, dat, dat moet nog blijken. Hmm. Maar daarmee probeert hij de, de strategisch stemmende linkse mensen in Nederland te van overtuigen. Je moet toch bij mij zijn, en niet bij Dieriek Samson. Hij moet nog veel ballonnen uitdelen. Nou, dat, dat gaan we dit weekend sowieso. Uh, dit was de week van de debatten op TV. In het weekend gaan ze altijd de straat op. Dus als je houdt van pepermuntjes in <laughs> rolletjes, ga op straat. En als je kinderen hebt en je wilt ballonnen scoren, is dit het, echt het perfecte weekend ervoor. En wie weet nog een handdruk van de lijsttrekker: Joost je dankjewel. Het is tien over negen uur, luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Beleggers beleefden gisteren een mooie dag... nadat de Europese Centrale Bank bekendmaakte klaar te staan... om Italië en Spanje te hulp te schieten. ECB is bereid om staatsleningen op te kopen. Dat zorgt ervoor dat deze landen dan minder rente hoeven betalen op hun leningen. AIX sloot op het hoogste punt in een jaar tijd. Economieredacteur Merel Tikkalorm zit alweer voor de schermen met beurskoersen. Merel, hoe staat het ervoor? Ja, je ziet er eigenlijk een licht hogere opening in Europa. In Nederland AIX een half procentje erbij... Op 338 punten. En de, de rente op die staatsleningen die je net noemde... Ja, dat daalt weer nog een stukje verder. Dus dat is allemaal positief. Het zijn natuurlijk niet hele grote uitslagen. Hè. Je zei het al eerder eh, net. Gisteren een hele mooie rally wereldwijd. Eigenlijk niet alleen in Europa. Ook in de VS. Eh, de S&P 500, de belangrijke index daar... die sloot zelfs op het hoogste punt in 4,5 jaar tijd. En vanochtend zag je ook weer in Azië... Uh, een mooie koersstijgingen. Dus ja, dan, dan gaat het in Europa vandaag wat minder hard. Want het kan natuurlijk niet, niet door blijven gaan. Belangrijk voor beleggers was van gisteren met name... Uh, dat het geen verrassing was wat Mario Draghi... de president van de Europese Centrale Bank allemaal zei. Hij zei, we staan klaar om staatsleningen op te kopen... zoveel als nodig, al is dat dan wel aan strenge voorwaarden verbonden. Maar hij gaf daarbij geen uitgebreide details. En ja, dat is eigenlijk wel handig van hem. Want ja, hoe minder je zegt hoe minder je ook fout kan zeggen. En uh, tegelijkertijd moeten we dan weer afwachten... wat dat de komende tijd zou brengen... als dan wel die details bekend worden. Want ja. daar kan natuurlijk dan weer een tegenvaller in zitten. Ja, en is dat dan weer het volgende punt om naar uit te kijken? Want we hebben al eerder goed nieuws gehad. Hè? Dan, hè? dan gaan die koersen omhoog. Maar dat ja. zijn natuurlijk papierbranden. Dat houdt niet zo lang aan. Moet je dan weer naar het volgende punt kijken? Ja, nou sowieso volgende week wordt weer een belangrijke week... op een aantal uh, punten want dan wordt er meer duidelijk over toezicht op de banken in de Europese Unie... en dat is belangrijk dat dat toezicht goed geregeld gaat worden... en het liefst ook zo snel mogelijk. Want als dat zo is, dan kunnen uh, banken in Europa die in moeilijkheden zitten... voortaan direct aankloppen bij het Europese noodfonds... in plaats van dat ze via hun regering om uh, hulp hoeven te vragen, moeten vragen. Uh, dus dat is belangrijk. En verder ook nog uh, in Duitsland, daar kijkt het Constitutionele Hof of Duitsland eigenlijk wel mag meewerken aan een Europees noodfonds. Mm -hmm. uh, of dat wel mag volgens de Duitse grondwet. En als dat niet zo is, ja, dan heb je natuurlijk een groot probleem... want Duitsland is de belangrijkste financier van het noodfonds. Dus dat zou dan op losse schroeven komen te staan. Dus allemaal ook rond onze verkiezingen. Dus niet alleen op de verkiezingen letten... maar ook even met een schuin oog op de uh, gebeurtenissen in de financiële ja. wereld. Precies, dat hangt er nog als een donkere wolk boven. Dankjewel Merel. Stikke lorem uh, op de economie-redactie. Um, want in Duitsland, ik zei het al op die spanning op... de Duitsers zijn ook steeds sceptischer over de redding. Alle grote partijen steunen wel de reddingsoperaties... maar van harte gaat het allemaal niet meer. Een regionale partij wil nu de landelijke politiek in... met precies die gevoelens. Het is wel mooi geweest met de steun aan de schuldenlanden.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 En je hoeft geen officiële opiniepeiling te houden, want zo denken de meeste mensen erover. De partijleider voelt dat goed aan. Hubert Ayewanger zit nu al met twintig zetels in het parlement van Beieren. De overwiegende meerheid der Duitse bevolking zegt nee tot deze reddingsschermen. De overwiegende meerheid zegt: we moeten ons aan dat houden wat bij de invoering des euro versproken wordt. Ja, de politiek trekt zich niks aan van de meerderheid van de bevolking, zegt hij. Er was toch afgesproken dat elk land verantwoordelijk is voor zijn eigen schulden. Dat zijn ze in Berlijn helemaal vergeten. En daarom wil de partij de landelijke politiek in. Met Europa als belangrijkste programmapunt. We zijn geen europakritische mensen, maar we zijn voor Europa. We maken ons zorgen om het functioneren Europas. We willen de andere partijen door hun falsch geleidete rettungsschirmpolitiek. Kijk, we zijn niet tegen, we zijn juist voor Europa. Omdat de andere partijen Europa kapot maken. Dus moeten wij het beschermen. En zijn woorden gaan erin als koek, of beter gezegd als bier. Het bier dat ze maar in literpullen blijven rondbrengen. We krijgen immer meer schulden, en schulden en schulden. En ieder weet het uit de eigen huishoudskasse. Ik kan niet meer. Ja, je kan alleen uitgeven wat je hebt. Dat weet elke huisvrouw, zegt een mevrouw in Dirndel, de Bijerse klederdracht. Dus zo zou de regering ook moeten denken. En zo vielleicht dan de regering een beetje moeten denken. De Vrije Weler hebben dit jaar steun gekregen van een opmerkelijke figuur: Stefan Veerhaan. Kleinzoon van Konrad Adenauer, de eerste Bondskanselier die voor West-Duitsland de basis legde voor de Europese integratie. Hij is uit de CDU gestapt, de partij van Bondskanselier Merkel, en wil nu voor de vrije weler naar Berlijn. Is de nalatenschap van uw grootvader in gevaar? Ja, ik zie dat erbe van mijn grootvader is. Mijn grootvader wilde vrede in Europa schaffen met de Europese partners en welstand. En beide. Ja, want mijn grootvader wilde zorgen voor vrede en welvaart. Nu zijn er steeds meer conflicten tussen Noord- en Zuid-Europa. Dat bedreigt de vrede. En ook de welvaart is in gevaar. Dat kan zo niet doorgaan. Maar ja, als Merkel op deze manier doorgaat, de meerderheid in het parlement haar steunt, dan kan hooguit het constitutionele hof in Karlsruhe nog tegengas geven. Ze zouden deze waanzin stoppen. Ze zouden zeggen, daarmee wordt Europa verschuldigd. Daarmee wordt die democratie. Ja, zegt de partijleider Aijwanger. Ze moeten deze waanzin stoppen in Karlsruhe, Want dat holt de democratie uit. Dan hebben we in Duitsland niks meer te zeggen over wat er met ons geld gebeurt. Daar moeten de rechters een stokje voor steken. niets meer te zeggen hebben. stop ISM. Reportage hoorde u van onze correspondent in Duitsland, Wouter Meijer. En we blijven in Duitsland straks meer over de 24-uur staking van het Lufthansa-personeel. Dan gaan we even naar het vliegveld Tegel bij Berlijn om te horen hoe het daar staat. Eerst naar de ANWB om te horen hoe het staat op de weg, Kees Kwaks. Een paar files staan 9, eh, Alkmaar richting Amstelveen. Drie kilometer nog bij knooppunt Raasdorp. Er staat een lange file op de A27, Breda-Gorkum. Dat is allemaal na een ongeluk bij Berkendam. Negen kilometer file vanaf Hank. De rijbaan is dicht. Dat gaat de gaat verwachting tot nu of half tien duren. De omrijroute loopt vanaf knooppunt Hooipolder richting Utrecht via Waalwijk. Ten slotte de N305, Tronten richting Almere. Daar staat bij Zee Wolde, 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Marcel Oosten. Dan gaan we doen aan crowdfunding. Mark-Robin Visser praat daar de hele ochtend al over. Ja, Mark-Robin, ik heb nog altijd niet een gevoel dat je crowdfunding kunt doen voor de natuur. Nou, dat is natuurlijk ook een heel nieuw verschijnsel in Nederland. Er wordt natuurlijk al ge voor bijvoorbeeld kunst- en cultuurprojecten. Hè. En crowdfunding is dus geld inzamelen via internet. Het is eigenlijk gewoon een mooi, modern woord voor een geldinzamelingsactie. Maar dan eh, met gebruik van de sociale media. En de provincie Gelderland, die had bedacht... Als het voor kunst en cultuur kan, waarom dan voor natuur eigenlijk niet? Dus straks om 12 uur kan je via de website van de provincie Gelderland... je geld kwijt op bepaalde natuurprojecten. Dan kan je kiezen uit bepaalde projecten. Nou, vanochtend was ik al op landgoed Beekhuizen in Velp. Dat is één van die projecten. En een ander project, daar gaan we nu aandacht aan besteden... dat is de Kam Salamander. Dat is een heel mooi, bijzonder beestje. Ik heb hem op een foto gezien uh, die in Nederland vrij uniek is. En die komt in de buurt van Nijmegen in de ooi heel erg veel voor. Arno van der Kruis, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe bent u zo bij die kampsalamander terechtgekomen? Ja, omdat, uh, omdat wij hier natuurlijk heel veel kampsalamanders hebben. Je ziet ze hier uh, vooral op de wegen en vaak platgereden natuurlijk. En uh, wij proberen uh, wat voor die kamsalamander te ja. doen. Als, uh, Waarom eigenlijk? Uh, omdat het zo'n uniek dier is... En omdat we willen dat, uh, dat die prachtige populatie hier uh, mooi in stand blijft. Wij staan hier op de Ooische Ja, de Ooische Het is een heel mooi fietsdijk. Er komen hier ook allemaal groepjes uh, fietsers langs. scholieren zijn dat, denk ik, die uh, een biologieproject aan, uh, aan het doen zijn. En auto's. En auto's. En dan heb je aan de ene kant dat prachtige, die prachtige waterpartij waar we nu uh, voor staan. En aan de andere kant... Bossages, weilanden, waar die kampsalamandertjes dan in zitten te, wat doen die daar eigenlijk? Nou, kampsalamanders, die, uh, ja, die leven natuurlijk uh, in, het, uh, in het agrarisch gebied hier... en ja. in de bosjes. Alleen, uh, in het voorjaar dan willen ze graag voortplanten... en dan gaan ze naar de plasjes het toe. Het water, ja. het als kikkers dat ook doen? Ja, kikkerspadden. Ja. Eigenlijk gaan ze met z'n allen op stap, kun je bijna zeggen. En dan wordt het ineens een kostbare zaak? Ja, kost Leg eens uit. Ja, ja, ja. Nou ja, we staan dan hier... Hoe gaat het in de papieren lopen, mensen. We staan hier uh, op de Oosse Bandijk. En uh, nou, als je hier in het voorjaar rijdt en je let even niet goed op... dan rij je zomaar ja. 10, 20 kampsalamanders uh, dood. Omdat ze van de ene kant naar de andere willen. En je moet voorkomen dat ze doodgereden worden. Ja. Nou, heeft Status Bosbegeer daar een prachtige uitvinding voor gedaan? Ja, hier staan we bij... Daar staan we nu bij. Ja, ja. In, moeilijk gezegd een faunavoorziening. Maar het gaat er natuurlijk om dat, uh, dat je die kampsalamanders tegenhoudt. Ja. Dat ze niet de weg oplopen. En dat is een soort stalen rand die helemaal een heel stuk in de dijk is gemaakt. En daar zitten dan op bepaalde strategische plekken zit er een klein tunneltje. Mevrouw rijdt nu over een tunneltje. Weet u dat u nu over een kamsalamander tunneltje rijdt, mevrouw? Nee, dat nee. weet ik niet. Hij ligt hier. Oh, oké. Okay. Wat vindt u ervan? Ja, spannend. Als je, als je er zo overheen rijdt, heb je dat natuurlijk ook helemaal niet in de gaten. Pas op, er komt ook nog een auto aan, die heeft het ook niet in de gaten. Maar dan kunnen die beesten daar dus tussendoor. Goeie reis, mevrouw, bedankt. Pas op voor de anders. En wat kost nou zo'n tunnel? Want daar gaat het dan tegenwoordig om, hè? Ja, dat kost... Dat, dat we ons bewust zijn van dat dat zo dingen geld kosten. Ja, natuurlijk. Ja, dus hier zo'n betonnen constructie met de staalkosten. Ja, dat, dat kost tienduizenden euro's. Ja. Nou, de mensen kunnen straks vanaf twaalf uur... Uw project kiezen, zullen we maar zeggen. Ja, zeker. Dat zou leuk zijn. Ja, zeker. Dan gaan we kijken hoeveel sympathie de kamp uh, op het internet uh, in geld om kan zetten. Ja, nou, kijk, die automobilist die weet niet... dat hij zoveel uh, Salamanders ja. doodrijdt. Maar hij kan natuurlijk zelf iets bij... een steentje, in dit, in dit geval een paar eurotjes bijdragen. Schuldgevoel afkopen. Nou ja, goed. Ja, natuurlijk. Maar goed, geld heelt vele wonden, dat weet ik. Uh, Arno van der Kruis, bedankt. Marcel? Ja, ga jij de steunen? Uiteraard. Je bent ook een automobilist, dat weet ik niet. Maar niet Goed zo. <laughs> Bedankt. Goed uit Nijmegen. Dankjewel Mark Robin Visser. Het is nu aan Katie Turnstall, Black Horse in the Cherry Tree. Two, three. Four. Oehoe, oehoe. Oehoe. Oehoe. Oehoe. Oehoe. Oehoe.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 Na vijf en half tien u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het van Lufthansa staakt vandaag. In heel Duitsland blijven de toestellen van de luchtvaartmaatschappij aan de grond. De grote vliegvelden in Berlijn, Frankfurt, München en Düsseldorf... wordt rekening gehouden met chaotische taverelen. Correspondent Tim de Wit staat op tegel in Berlijn. De luchthaven daar. Tim, goedemorgen. Hoe is het daar? Het nou, is eigenlijk bizar rustig hier, moet ik zeggen. Uh, zeker voor het vrijdagochtend. Uh, ik denk toch dat heel veel mensen wel van tevoren op de hoogte waren van de staking. Die werd immers al eergisteren aangekondigd. Ja, dus voornamelijk Duitsers zijn thuisgebleven of hebben alternatieven weten te vinden om te reizen. Wat ik hier zie bij de lufthansa balies zijn vooral buitenlandse reizigers. Ik uh, sprak met een Chinese familie bijvoorbeeld die nog naar China, naar Peking uh, moet vandaag. Maar... Ja, hun vlucht naar Frankfurt gaat al niet, en ook de vlucht van Frankfurt naar Peking gaat niet. Dus ja, die hebben een hele lange reis voor de boeg. Ja, wat zijn er voor alternatieven? Zijn er andere luchtvaartmaatschappijen die inspringen? Ja, klopt. Een van de concurrenten van Lufthansa Air Berlin heeft aangeboden om met grotere toestellen te vliegen. Om op die manier dus wat gestrande reizigers mee te nemen. Ook enkele dochtermaatschappijen van Lufthansa verzorgen extra vluchten, zoals Swiss Air of Germanwings, want die worden niet getroffen door de staking. En de Duitse spoorwegen zetten extra treinen in. Want je kunt de het gratis omboeken naar een treinkaartje op dit moment. Maar goed, daar heb je natuurlijk alleen wat aan als je van bijvoorbeeld Berlijn naar München wil reizen. Want ja, richting Johannesburg of Sydney wordt het denk ik wat lastiger. Nou, nou zijn de looneisen, want daar gaat het om uh, 3%, of 5% geloof ik. En Lufthansa wil niet verder gaan dan 3%. Het lijkt niet zo'n onoverbrugbaar gat. Hoe hard wordt dit nou gespeeld? Nou ja, de vakbond zegt gewoon, uh, wij, wij eisen dit al een jaar, we zijn al een jaar in gesprek met Lufthansa, wij willen gewoon 5%. Inderdaad, je zegt, uh, Lufthansa wil niet verder gaan dan uh, 3,5% gaat het om. Uh, maar, maar de vakbond zegt gewoon, uh, jullie moeten hier maar mee akkoord gaan. Uh, als we al een jaar praten en uh, jullie willen maar niet opschuiven, want het gaat om mensen die al drie jaar lang geen loonsverhoging hebben gehad, uh, dan blijven we maar staken. Dit is namelijk al de derde stakingsdag in een week in Duitsland. Uh, de afgelopen twee stakingsdagen ging het meer om prikacties. Werd er werd voor ongeveer acht uur gestaakt op een aantal vliegvelden. Nu gaat het om een 24-uur-staking in het hele land. Ja, de vakbond wil maar zeggen, we zullen tot het uiterste dus gaan. Ja, dit kost veel geld. Waar zit de oplossing? Nou, gisteravond is er voor het eerst weer een klein beetje contact geweest tussen Lufthansa en de vakbond. Eh, Lufthansa. Lufthansa wil namelijk graag een bemiddelaar aanstellen, een soort mediator die ja, naar een oplossing moet zoeken tussen beide partijen. Maar de vakbond heeft aangegeven daar wel over te willen praten. Dus hij zit een klein beetje schuld in de zaak. Maar ja, aan de staking van vandaag zal dat niks meer veranderen... want die duurt gewoon tot 12 uur vanavond. Tim de Wit, vanaf Luchthaven Tegel in Berlijn. Defensie dan, wil graag nieuw technisch personeel. En om die mensen nou binnen te halen... krijgt iedere nieuwe werknemer 10.000 euro bonus. En dat is een flinke uitgave in economisch krappe tijden. Commandant der strijdkrachten Tom Middendorp, goedemorgen. Hey, goedemorgen, meneer Ooster. Is de nood zo hoog? Nou, het is niet zo hoog dat iedere nieuwe werknemer zo'n bonus krijgt. Oh. We richten ons hier specifiek op het technisch personeel... Ja. waar ook het bedrijfsleven tegen een, een grote krapte aanloopt. En wie wilt u dan vooral hebben? Wat voor mensen? Nou, dat gaat specifiek om uh, mensen in de ICT, in de autotechniek, de monteurs... Uh, mensen in de megatronica, die dus met elektronica kunnen werken... en mensen in de constructiewereld. Uh, de Defensie is natuurlijk een hoogtechnologische uh, organisatie. Ja, maar u biedt ze een fors be bedrag, dus u heeft ze echt nodig. Wat als die mensen toch niet komen? Nou, het is een, een aanvullende maatregel om het werk aantrekkelijk te maken. We hebben een nauw samenwerkingsverband nu met 31 verschillende regionale opleidingscentra in Nederland. En daar worden dit soort opleidingen gegeven. Uh, en naast de inhoudelijke kant, alle kwalificaties die ze daar krijgen, krijgen ze ook nog een financiële bonus om, uh, ja. om hier bij Defensie aan de slag te gaan. Maar ik vroeg eigenlijk hoe hard u ze nodig heeft. Heeft u echt al tekorten? Ja, net zoals het bedrijfsleven kampen wij ook met, uh, met een behoefte aan technologisch personeel. Ja, nou speelt er natuurlijk aan de andere kant dat u er heel veel mensen uh, ook uit moet uh, werken, laten gaan, laten we het zo zeggen. Uh, en u ook nog heel erg moet bezuinigen. Hoe valt dit met elkaar te rijmen? Ja, dat is inderdaad uh, een hele lastige. Wij zitten gewoon in zwaar weer. Uh, we hebben een uh, enorme bezuiniging om de oren gekregen van een miljard uh, euro. Dat betekent dat er uh, 12.000 functies geschrapt moeten worden. En dat betekent dat we de komende jaren uh, duizenden mensen helaas uh, moeten ontslaan. Maar zijn die uh, mensen niet om te scholen? Nou, voor een deel niet, uh, omdat uh, dat een hele andere categorie mensen is. Dat zijn mensen die hoger in de organisatie zitten. De komende jaren gaan we vooral in de staven, in de diensten snijden. Uh, en we zijn ook bezig met een hele verjonging. Uh, dus dat is een hele andere categorie mensen. Uh, waar we een heel pijnlijk proces mee door moeten. En waar we ook in investeren, maar dan meer aan de uitstroomkant van de organisatie. Ja. Ondertussen is de bottom-up natuurlijk ook weer behoefte aan nieuw personeel. Ja, maar dan zo'n bonus geven, is dat te verkopen in Den Haag? Nou, we investeren aan beide kanten. Uh, we investeren ook aan die uitstroomkant met opleidingen, met bemiddeling van werk naar werk. Uh, dus uh, we investeren in de breedte van het personeel. Maar dat betekent niet dat we de onderkant, dus de instroom van nieuwe mensen, dat we dat kunnen verwaarlozen. Ook daarin moeten we blijven investeren. Mm -hmm. en zijn er nog voorwaarden ook aangesteld? Want uh, je krijgt natuurlijk niet zomaar die bonus. Uh, moet je nog bepaalde tijd dan bij de krijgsmacht blijven? Ja, je moet er wel wat voor doen. Ja, uh, ja, dus je, ja, ben, je moet de opleiding sowieso goed afmaken. Je moet door de keuringen heen komen... en daarna dienstverband met Defensie aangaan. En die bonus is een bonus van 2500 euro per jaar... Uh, dat je een contract hebt. En dat is dan een bruto bedrag. Goed. Meneer Middendorp, hartelijk dank voor uw snelle reactie. Ja wel graag gedaan. Commandant en strijdkrachten Tom Middendorp... hoorde u aan het einde van dit NOS Radio 1-journaal. Het is tenslotte bijna half tien. Sven Kockerman, goedemorgen. Dag Marcel, goedemorgen. Wat ga je doen? Ik ga praten met Elko Brinkman, die is uh, zoals je weet... de voorzitter van Bouwend Nederland en uh, senator voor het CDA. Hij heeft de verkiezingsprogramma's erop nageslagen... op de aanpak van de problemen in de bouw- en de woningmarkt... en daar is hij helemaal niet blij van geworden. We worden het verder al in het nieuws. Twitter levert een politicus nauwelijks extra stemmen op. Dat heeft de Radboud Universiteit onderzocht. Ik uh, praat straks met uh, de onderzoeker. En uh, Berlijn zou, Marcel, dat weet jij als uh, Duitsland-liefhebber uh, <laughs> als geen ander... Nou, daar komt het. Ja. Al, een, al heel lang een... Uh, een nieuwe luchthaven oh, hebben. dat debakel. Ja, en dat duurt maar, en dat duurt maar, en dat duurt maar. En dat nog steeds is de luchthaven er niet. En nu moet de burgemeester op het matje komen. Daarover gaan we praten. Zometeen bij de KRO in Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws. Bij weekend, Marcel. Iris, Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. Als de SP een grote uitslag haalt... moet de partij worden betrokken bij het vormen van een regering. Dat heeft de SP-leider Roemer gezegd in het Radio 1-journaal. Hij liet zich niet uit op hoeveel zetels hij denkt uit te komen. We beginnen allemaal woensdag op nul... maar nu is eerst de kiezer aan het woord, zei Roemer. ProRail wil dat de rechter telecomaanbieders verbiedt... om het mobiele netwerk van ProRail te storen. Volgende maand worden mobiele datafrequenties geveld. ProRail wil dat in de, de veilingsvoorwaarden wordt opgenomen dat het mobiele netwerk op het spoor in geen geval mag worden gehinderd. Omdat steeds meer mensen smartphones gebruiken willen telecomaanbieders sterkere zenders in de masten. En u hoorde het net al, het ministerie van Defensie geeft de jongeren een bonus van 10.000 euro als ze na hun opleiding vier jaar in dienst blijven. Defensie heeft dringend technisch personeel nodig en wil zo de concurrentie met bedrijven aangaan. Duizenden militairen verliezen de komende tijd hun baan... maar ondertussen heeft het ministerie de komende jaren... wel duizenden nieuwe technische mensen nodig. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Aan ah, de verkeersinformatie. viel op de A9. Alkmaar Amstelveen, de knap met Raasdorp, twee kilometer. Op de A27 Breda richting Gorkum staat een zes kilometer... file na een ongeluk tussen Hank en Nieuwendijk. Alle rijstrokken zijn weer open... En in Flevoland op de N305, Dronten, richting Almere. Drie kilometer tussen Harderwijk en Zeewolde. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. De politiek maakt geen heldere keuzes om de woningmarkt uit het slop te trekken, zegt Elko Brinkman. Berlijn wacht al jaren en jaren op een nieuwe luchthaven. Twitteren levert een politicus maar weinig extra stemmen op. En het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Het is twee over half tien bijna. Dit is de KRO met Goedemorgen, Nederland. Thijs Boenens is vanochtend in het harde. Op een plek die altijd met veel geheimzinnigheid is omgeven. De atoomsite Het Harde van Defensie. Vandaag mogen wij er voor het eerst op. Volg ons op Twitter. Dat heeft kennelijk wel zin. Hashtag GML Radio. En vragen en reacties kunt u kwijt op... Goedemorgen -Nederland Deskundigen en politici zijn het er allemaal over eens. De woningmarkt moet uit het slop, maar of dat na de verkiezingen ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Elko Brinkman, voorzitter van Bouw het Nederland, heeft daar nogal een hard hoofd in. Meneer Brinkman, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe hard is uw hoofd? Ja, het is mooi weer, dus dat valt wel, wel mee. Maar um, wat je natuurlijk naar zit te kijken, als je het over het begrip woningmarkt hebt, is ja. wanneer kunnen mensen, uh, als staat er uh, daar terecht, uh, wanneer kunnen mensen die willen verhuizen. ...naar een nieuwe woning, of dat nou een koopwoning is of een huurwoning. Ja. Ja, zijn er dan woningen in de aanbieding, dat is de markt. Ja, Nou, al die partijen willen daar iets aan gaan doen, toch? Staat er al die verkiezingsprogramma's beschreven? Dat staat er wel in, maar we hebben het Economisch Instituut voor de Bouw en Eiverheid, ...dat is een onafhankelijk instituut, verder gevraagd om dat nou eens door te rekenen, wat het effect is. En dan zie je dat dat op veel punten toch uh, ja, eigenlijk verder dramatisch uh, is, zowel in termen van werkgelegenheid in de bouw... We zijn al zo'n 40.000 mensen in de vaste stap van onze bedrijven kwijt. En daar komen er nog 10.000 bij als het een veel politieke partijen ligt. Terwijl ze ondertussen wel zeggen, ja, maar de starters moeten geholpen worden. En er moet doorstroming ja. komen. Dus het, het, het punt is uh, dat er heel verschillende argumenten in die verkiezingsprogramma's worden gebruikt. Eén zegt... Ja, we hebben te hoge schulden. Uh, als je nou kijkt naar de cijfers die de CBS van de week naar buiten heeft gebracht... dan zie je dat ongeveer de helft van de, uh, de leningen is afgelost. Uh, dus je kunt niet zeggen... Dat is een beetje het beeld dat iedereen. dat in zijn nek in de, in de schuld uh, zit. Yeah. Een ander zegt. Nou ja, er wordt een beetje onevenredig gebruik gemaakt. door de hogere inkomens van de, van de aftrekfaciliteiten. Ook dat blijkt niet uh, te kloppen. Als je kijkt naar wat het EIB voorrekent. dan zie je dat de mensen met een uh, relatief wat lagere en middeninkomens. eigenlijk de meeste last hebben. van het samenstellen aan maatregelen. dat yeah. wordt voorgesteld. Zeker als je die allemaal tegelijk uh, doorvoert. Dus yeah. er worden ik... nogal wat verschillende verhalen uh, rondgezongen. ik best dat elk uh, nieuw kabinet uh, geld nodig uh, heeft, maar tegelijkertijd zegt, nou, we willen de economische groei ja. toch ook wel wat stimuleren. Dus ja, wat, wat willen we nou eigenlijk als politiek? Ja, maar daar krijgen we vermoedelijk uh, dan niet zo heel snel een antwoord op, want dat antwoord zou te vinden moeten zijn in de verkiezingsprogramma's. En u zegt, wat daarin staat is dus onderling tegenstrijdig en die lijsttrekkers kletsen dus eigenlijk maar wat. Nee eigen argumenten. Hè. Er zijn er die zeggen, nou, we denken dat we de mensen helpen als we een samenstelling maatregelen nemen. En dan zie je in de doorrekening, dat zijn bijvoorbeeld partijen, uh, ik, ik, ik zeg het echt even als bouwman, en het is ook door de EIB allemaal onderbouwd op basis ook van de CPB-methodiek. Ja. Maar dan ga ik u heel even onderbreken, want u zegt, ze kletsen niet maar wat, maar u zegt, het wordt gedaan alsof we op een enorme schuldenberg zitten, en dat is niet zo. Terwijl die schuldenberg nou juist, en het doorstromen op de woningmarkt, altijd als de twee argumenten worden gebruikt om de hypotheekrente af te Trek, af te schaffen. Nou, ik gebruik de cijfers die het Centraal Bureau van de Statistiek van de Week naar Buiten heeft uh, gebracht. Wat in 2011 uh, 1100 miljard aan, uh, aan veronderstelde woningen uh, waarde. Toen waren die prijzen en die waren zo dus al aan dalen. Dat is al zo'n 100 miljard uh, gedaald. Ja, ja. Dat is natuurlijk wel verdampt. En u en ik kunnen begrijpen dat uh, iemand die zijn huis 25.000 euro minder waard uh, ziet worden... dat hij dat niet zomaar uit zijn oude sok uh, trekt. Nee. Nou is het gelukkig zo dat er een dikke 300 miljard aan spaargeld ligt. Dus als je zegt, beste mensen, u hebt uw geld op de spaarbank staan, stop dat nou in de aflossing van uw woning, en dan ademt u rustiger, daar ben ik het op zichzelf mee eens. Maar goed, even niet om de hele discussie tot in de allergrootste diepte te voeren. Hebt u de Telegraaf gezien vanochtend? Ja. De VVD, bij monden van Mark Rutte, die zegt, de hypotheekrenteaftrek blijft bij mij gehandhaafd. Gaat uw VVD stemmen? Nou, u weet, ik ben van een andere partij, dat zal ik ook blijven, maar objectief uh, blijkt wel uit de cijfers die het EIB vandaag presenteert dat, dat VVD en CDA uh, ja, in ieder geval, als je, als je het hebt over de, over de woningmarkt, echt gewoon over de doorstroming, uh, over het effect, dat mensen het ook nog kunnen, uh, kunnen betalen. ...en ook het effect op de bouwproductie... Ja, ...dat VVD en CDA dan het beste scoren... Dat, uh, ...dat is op zichzelf verdrietig voor de andere partijen. Ja, mensen kunnen een ander argument hebben... ...om toch uh, SP of, of D66 of wat dan ook uh, te stemmen. Ik, ik zit hier nou even met mijn bouwpet uh, op... Yeah. ...en constateer dan... ...en dan kunt u ook wel je voorstellen... ...als je een bestaand contract hebt... ...en je moet ineens honderden euro's per maand extra uh, op tafel uh, leggen... ...dan kan dat op zichzelf natuurlijk uh, nuttig zijn om te zeggen... Uh, dan, uh, dan, dan gaat u maar wat meer voor het eigen huis uh, betalen, maar het moet natuurlijk wel ergens vandaan uh, komen. Ja. En je ziet dat de koopkracht en het feit dat de waarde van de woning enorm onder druk staat in die pakketten, als jij ja. de serie maatregelen tegelijk neemt, hè, bijvoorbeeld aftopping uh, bij, bij de fiscus, uh, een huis alleen tegen een gemiddelde woningwaarde nog aftrekbaar en nou, allemaal dat soort maatregelen bij elkaar, ja, dan kunnen jullie en ik ook wel, uh, wel begrijpen dat het een enorm effect heeft. Uh, en als je dan bovendien nog een huis uh, had van, nou, zeg eens iets, 2,5 ton, dat nu nog maar 225.000 uh, waard is. ja, mensen in die inkomenscategorie en uh, vermogenscategorie hebben over het algemeen niet geld op de plank liggen nee. om dat even bij te betalen. Dus is het betekent natuurlijk dat in, in termen van consumptie en van economie ja. een enorme opdoffer krijgt. Ja. Uh, twee dingen nog. Is het toeval dat ik Siebrand van Huisma, Buma gisteravond in het vandaag debat precies hetzelfde verhaal hoorde vertellen? Uh, nou, ik heb niet, uh, niet gehoord. Dit zijn allemaal openbare uh, gegevens. Dus hij zal misschien daaruit geciteerd hebben. Bovendien hebben de politieke groeperingen natuurlijk ook zelf hun cijfers laten doorrekenen. Dus ja. ik, ik vertel geen, geen geheimen. U hebt het het, er niet is, in geval, Het argument dat partijen vaak gebruiken is, is verschillend. Kijk, ja. De staat mag best zeggen, ik heb geld nodig. Maar ja. dat kun je niet tegelijkertijd zeggen. Maar ik moet ook de staatsvernieuwing op gang brengen. Ik moet de staat dus helpen. Uh, de huren kunnen niet omhoog. Uh, terwijl we weten dat de huren wel omhoog uh, moeten. Anders kan ja. een corporatie en een instituut niet renderen en te ja. bouwen. Maar goed, meneer Brinkman, als je dan kijkt naar uh, hoe het na 12 september zal gaan... ...als de VVD roept de hypotheekrente aftrek blijft gehandhaafd... ...en de andere partijen willen er vanaf. Nou, het CDA, uw partij, wil dat dan ook. Maar u hebt met z'n tweeën geen meerderheid. Uh, niet althans zoals in de jaren tachtig. Uh, en überhaupt geen meerderheid. Is t, kun je dan überhaupt dit grote probleem wel aanpakken... ...in dit huidige bestel met, met al die versnipperde partijen? Dus elke, elke operatie doe je met een chirurgisch mesje. Uh, dus Praktisch gesproken, het is het belangrijk dat de mensen die langere termijn geld wegzetten, pensioenfondsen bijvoorbeeld, dat die tegen een redelijk rendement op basis van iets betere huuropbrengsten, uh, uh, weer in die woningmarkt terugkeren, zoals dat tien jaar geleden ook was. Daar hoef je niet uh, enorm staatskapitaal uh, tegenaan te leggen, maar dat betekent wel dat je die huurverhoging ja. nou echt ook op gang moet brengen. Ja. En, maar en, dan, en dan zit je bij de bestuurlijke daadkracht en de vraag is, gaat dat dan na 12 september, met al die kleinere geworden partijen die dan met elkaar op tegengestelde punten in één kabinet, Gaan zitten. Ja, maar die zitten er dan wel weer voor het algemeen en voor het landsbelang en leiden. niet alleen voor het groepsbelang. Uh, nee, maar Als... die moeten er wel eerst uitkomen met een de... regeerakkoord, dat hoef ik u toch niet te vertellen. Ja, maar ik, ik loop geloof... wel nog mee inderdaad avond te weten dat er alweer een keer een kabinet eh, komt. Wat ik het over heb is dat je dus niet met een pottebel die woningmarkt eh, in moet. En als je zegt ja, ik haal de miljarden uh, uit. Hè, bijvoorbeeld hè, doordat je de aflossing uh, voor, voor nieuwe gevallen helemaal en zeker ook voor de starters direct aan het begin ja. wel heel hoog uh, tot een hoge last maakt. Dan komt niemand die markt binnen. Nee. Je kunt daar dus ook een beetje in uh, een vrijheidsgraad in geven. Je hoeft ja. ook niet 100% van een huis afgelost nee. uh, te hebben. Dus is allemaal allemaal Kapitaal in de ja. stenen, maar u maakt zich met uw bouwhelm op geen zorgen over de bestuurbaarheid van dit land met het oog op de toekomst van de woningmarkt en de bouw. Ja, daar, zit, daar zit juist de ruimte op het moment dat de politiek zou zeggen ik bemoei me er aan het binnenhof wat minder mee en ik laat dat wat meer aan de markt. Hè? U zegt zelf al dat het woningmarkt zoals we dat ook in de... Uh, in de arbeidsmarkt zeggen, laat dat nou iets meer aan het vrije uh, krachtenspel tussen werkgever en werk, uh, werknemer. Ja. Dat gaat allemaal niet over huurverhogingen van 10%. Maar je moet natuurlijk wel realiseren, als we er jarenlang over blijven praten, dan zie je dat de, de, de woningwaardes direct aan en een enorm verlies aan vermogen zijn en, en dat blijkt ook een groeikracht van, van, van de economie. En dan zit ook de woningbouw nog op een dieptepunt, lees ik in het Financieel Dagblad. Uw boodschap is duidelijk. Elke Brinkman, voorzitter van Bouw het Nederland. Ik dank u wel. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we nu gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Het kan u nauwelijks zijn ontgaan. Woensdag zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Iedere Nederlandse burger mag dan naar de stembus. Maar hoe zit dat eigenlijk met de koningin? Heeft ons staatshoofd ook stemrecht? Koningshuisdeskundige Reinildis van Ditshuizen heeft het antwoord. Jazeker, het hele koninklijk huis heeft stemrecht zoals iedere burger van Nederland. Um, zij dus ook, ook al is er geen gewone burger. Zij mag stemmen, ja, maar zij doet het niet, nee. Zij doet dat niet, omdat zij natuurlijk boven de partijen moet en wil staan. Dus ga je niet verbinden aan een bepaalde partij, hoewel ze natuurlijk haar ideeën daarover heeft. En het schijnt, maar het is niet helemaal zeker, dat koningin Juliana na haar aftreden wel heeft gestemd. Dat zou kunnen, en, uh, maar dat is dus niet helemaal zeker. Ook prins Willem-Alexander en prinses Maxima stemmen niet. Is het antwoord van Reinildis van Ditshuizen. huizen. Nou weet u dat ook? Heeft u een vraag bij het nieuws? Meld u dan naar Goedemorgen voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar het harde. En daar is tijdenspoedens. En het hek gaat open en dit is voor het eerst dat. Een simpele burger zoals ik deze plek mag betreden. Dit is de voormalige atoomsite Het Harde, waar de Amerikanen in het verleden nucleaire munitie hebben opgeslagen. En ik ben hier met John van Luik. Hij was dienstplichtig in die tijd. En uh, ja, het is voor het eerst dat we hier mo rond mogen lopen. Ja, dat klopt. De Defensie heeft toestemming gegeven om uh, in ieder geval morgen met ongeveer 100 mensen deze site te bezoeken. En uh, dat begint om tien uur en dat duurt tot een uur of één. En dat doen we in samenwerking met de Stichting gelegen in Gelderland. Het is uh, niet eens een ontzettend grote site. Uh, als we hier zo rondkijken, dan zie je op alle hoeken zie je wachttoren staan. Uh, het is een beetje vervallen. Je ziet uh, een soort van kazerne staan met, met kapotte ruiten. Hekken die er omheen staan. En als we hier kijken, ja, dit is de plek waar het eigenlijk om gaat. Dan moeten we nu ook even naar binnen. Dit is de opslagruimte. Een grote bunker. Er moet een schuifdeur open. En dan komen we hier... In de ruimte waar het om gaat. Uh, ja, dat klopt. Nou, ik ben hier tijdens mijn dienstplichttijd nooit geweest natuurlijk. Want dit was alleen maar toegankelijk voor Amerikaanse militairen. En uh, dat is ook de eerste keer dat ik hier nu ben. Uh, nou ja, het ziet er uh, um, zo uit zoals een loods eruit ziet. Ja, wat, wat lag hier nou precies? Laten we even naar buiten gaan, want het klinkt echt als een kerk. Wat lag hier nou precies? Uh, nou, wat, wat er lag is nooit bevestigd echt door defensie, uh, maar de verwachting is dat hier uh, atoomgranaten, dus atoommunitie lag voor de artillerie uh, en de afdeling uh, die die granaten mocht schieten, daar zat ik zelf bij. Dat was de 19e afdeling veldartillerie, uh, die zat hier ook in het harde. Ja. Uh, Nederland heeft altijd gezegd er ligt geen nucleair materiaal op ons grondgebied. Daar hebben ze handig gespeeld, want dit was officieel Amerikaans grondgebied. Ja, ik heb me inderdaad laten vertellen dat het uh, Amerikaans grondgebied was. Dat betekent dus, ja, maar iedereen wist feitelijk... want u werd erin getraind, dat hier wel degelijk nu nucleaire munitie lag. Uh, ja, nou ja, nogmaals, het is nooit bevestigd. Uh, de kans dat dat zo was, was heel groot. Want als wij op oefening gingen met, uh, met de, de 19e afdeling veldartillerie... dan gingen er altijd Amerikanen mee. En uh, er gingen ook mensen van, uh, van Heuts mee. Dat is een infanteriebeveiligingspeloton, of kompie moet ik eigenlijk zeggen. En uh, die, die, die beveiligde dan zeg maar alles... Wat be beweegt u om dit te doen? Wat, wat heeft u met deze plek? Uh, nou, ik heb in 2010 samen met een aantal mensen ook een reunie gehouden voor de 19e afdeling. En, uh, toen kreeg ik al vragen van, goh, uh, we hadden ook wel op de site willen kijken, maar Defensie heeft daar geen toestemming voor gegeven destijds. En bovendien vind ik het altijd leuk om dingen te organiseren die, uh, waarvan iedereen zegt dat het niet kan. Dus ja. dat... wat, wat moest u hier eigenlijk doen in deze omgeving? Uh, ik was destijds radiomonteur en uh, hier op de, op de site werden ook radio's gebruikt. En als er wat stuk was, dan uh, moesten we die repareren. En als u hier kwam, wat, wat, wat, ja, wat voor sfeer hing er dan? Uh, het is een beetje een gespannen sfeer, omdat uh, er liepen dienstplichtige militairen. En die liepen allemaal met uh, zwaar bewapend met uh, geweren en die hadden ook allemaal uh, scherpe munitie bij zich. En in sommige tijden is het ook zo geweest dat ze echt met doorgeladen geweer liepen. We spraken net ook met iemand van Defensie die ons hier binnenliet en die zei van ja, toen er tijd was dit echt ja, zwaar bewapend, het lag allemaal schil omheen. Uh, het was bijna onmogelijk om hier überhaupt in de buurt te komen. Uh, ja, dat klopt. In, in de binnenschil, zeg maar, dus het binnenste van het gebied lagen, daar zaten de Amerikanen en daaromheen zaten de Nederlanders. En dan had je nog een, een stand-by uh, club en als er, als er iets was dan uh, kwamen die met voertuigen uit de kazerne en die lagen dan om de site heen. Als we nog even hier naar binnen lopen, neemt u morgen trouwens een geigertreller mee met die, uh, met die rondleiding? Uh, nou, dat was niet zo'n plan. Ik, volgens mij ligt er nu in ieder geval helemaal niks meer. Ik zie helemaal niks liggen hier binnen. Goed, morgen dus een rondleiding hier uh, in het hart. U zit hij al helemaal vol trouwens? Ja, is het meer dan vol. Ik krijg nog ongelooflijk veel aanvragen. Maar helaas hebben we van Defensie maar toestemming gekregen om 100 mensen rond te leiden. Dus ja, sorry. Ja, het is eenmalig? Het, het, het is voorlopig eenmalig. Um, ja, misschien dat we het vaker kunnen doen, ik weet het niet. Misschien met uh, open dagen, of met open monumentendagen. Door Defensie is gevraagd om de zaak hier keurig af te sluiten. Laten we deze dikke stalen deur dichttrekken. Wij dragen wat ja, voor Dank Thijs je wel. Boedens. Ook succes. Straks, Berlijn wacht al jaren op een nieuwe luchthaven. Ja. Maar eerst. 3, 2... Deze dag, 1966. Een uitverkocht stadion zag met intens plezier... hoe het Nederlands voetbalelftal in oranje shirt en zwarte broek... onbevangen de Hongaarse grootmeesters tegemoet trad... in de eerste wedstrijd om de Europese beker voor landenteams. Ja, deze dag in 1966 debuteert Johan Cruijff in het Nederlands elftal... Clubgenoot Klaas Nuninga staat die dag samen met Kruijf in de voorhoede. in een uitverkochte Kuip in Rotterdam. Het was mijn elfde in het land toen. En het opvallende was. Uh, dat de voorhoede tegen Hongarije. bestond uit. Uh, nou, alleen maar Ajaxide. Dus. Uh, Piet Keizer en ik en uh, jongen Kruijf en Sjaak Zwart. De ploeg uit het land van de Poesta's. die deze zomer in het toernooi om de wereldtitel. onder andere Brazilië uitschakelde. Verscheen herhaaldelijk met gevaarlijke aanvallen in het Nederlandse doelgebied. En het gebeurde verschillende malen dat angstige kijkers onze verdediging in moeilijkheden zagen. Maar het juiste schot wilde maar niet komen. Toen echter ook onze voorhoede in die eerste helft niet zo productief bleek, besloot halfspeler Pijs het dan maar zelf eens te proberen. En hij bezorgde Nederland in de 37e minuut de leiding. Johan, uh, die heeft het zelf, uh, ook al was hij dwong het zelf al af dat, dat je respect voor hem had. Hij was uh, in die tijd natuurlijk toch nog wel wat uh, solistisch ingesteld. Logisch als jij uh, zeg maar jong international bent, dat je dat je dan ook probeert, en dat moet je ook eigenlijk als spits, dan moet je het zelf afdwingen. En uh, nou, Johan deed dat gewoon. In de Nederlandse voorhoede had debutant Johan Kruijf nu zijn nervositeit onder controle gekregen. En dat betekende voor Hongarije geen gering gevaar. Zoals spoedig zou blijken. Ik kreeg vanuit de achterhoede die. Uh, van Daan Schrijvers. die bal. En ik uh, passeerde iemand. en ik zag in een. Uh, ja. In direct eigenlijk. Uh, dat jongen. Uh, prima voorstond. en uh, ik gaf hem die paas. En in de vijfde minuut was Hongarije de sigaar. Luninga stelde Kruijff in staat de stand op 2-0 te brengen. Maar goed, het werd 2-2. En. Daar had eigenlijk iedereen wel een beetje vrede mee. Pas in 1974, toen Nederland zich gekwalificeerd had voor uh, zeg maar de wereldkampioenschappen... toen heeft iedereen uh, gerealiseerd hoe belangrijk het was dat je als land uitkomt... op een wereldkampioenschap of op een Europese kampioenschap. Maar dat was in de 60er jaren... Absoluut nog niet het geval. Niet te min was deze uitslag voor Oranje een zeer verdienstelijk resultaat. Klaas Nuninga over het debuut van Johan Cruijff in Oranje deze dag in 1966. Dus kijken wat Oranje vanavond doet tegen de Turken. 2, 3, Oeh.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 Katie Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree. Het is acht minuten voor tien, u luistert naar de KRO van uh, hier op Radio 1. Kent u dat van dat vliegveld in Berlijn, dat nieuwe vliegveld? Nou, dat is er nog steeds niet. Het megaproject zou eind 2011 al klaar zijn. Maar de opening is al twee keer uitgesteld, nu naar eind 2013. De burgemeester van Berlijn moet vandaag gaan uitleggen waarom het allemaal zo lang gaat duren. Rob Savelberg, correspondent in Duitsland. Goedemorgen. Goedemorgen. En wat is er nou weer aan de hand? Ja, het probleem is dat de Duitsers eigenlijk hun afspraken niet uh, nakomen. Vooral in, uh, in Berlijn, dus de hoofdstad waar die uh, Willy Brandt, uh, ja, vlieghaven, zoals die heet, die had te lang klaar moeten zijn. En de Duitse degelijkheid die is daar zeker uh, ver te zoeken, want de planning is helemaal niet uh, op orde. Ook de brandveiligheid niet, de, de veiligheid dus die zo belangrijk is in Duitsland. En vandaar dat uh, ja, alle werk momenteel stil ligt. En men vergeten is wat er allemaal eigenlijk is gebeurd. Er zijn wat bureautjes ontslagen. Een paar uh, uh, kleinere verantwoordelijkheden ook uh, weggestuurd Rob, Rob maar, hoe, hoe kan dit nou? Zeker in een land als Duitsland. Ja. Dat, dat vraag je dus af. Ik bedoel, uh, vooral dus omdat de Duitsers dus, uh, uh, de naam hebben om perfecte ingenieurs af te leveren. Uh, goed werk uh, op tijd af te leveren. Ja. Uh, grote mammoetprojecten, ja, die zijn wel erder, elders in de wereld ook wel uh, klaargekomen. Maar hier in Duitsland uh, uh, dus niet. Nee, en dus is de financiële schade enorm... De kosten zijn opgelopen naar 1,1 miljard euro. Er zijn luchtvaartmaatschappijen die hadden hun hele organisatie afgestemd om daar hun uh, thuishaven te hebben. Moeten nu uitwijken naar andere luchthavens en daar weer extra geld betalen om daar die vliegtuigen aan de grond te kunnen zetten. D kan die burgemeester uh, dit overleven, zou je zeggen? Nou, normaal gesproken niet. Maar het is uh, ja, meneer Klaus Voorbereid uh, zeer populaire burgemeester, uh, altijd geweest vanwege het... Uh... Een ...nachtleven in Berlijn en zijn spreuken... ...Berlijn is arm, maar ook sexy. Ja, arm is Berlijn wel zeker, dus met... Uh, ...65 miljard euro schuld... ...en nu dus uh, ja, een luchthaven die, uh, die niet afkomt. Ja. Um maar ja, iemand moet het doen en yeah. uh, hij is dus uh, zeer gedaald in populariteit en uh, ook bijvoorbeeld uh, er roepen, al maandenlang wordt, uh, wordt in de Duitse pers geroepen dat ook de meneer Reiner Schwartz, de directeur van de luchthaven, uh, moet opstappen omdat hij college geeft en verder faalt en zijn hoofdplanning had uh, in plaats van een luchthaven te bouwen de tijd om een uh, proefschrift te schrijven. <lacht> Waarover? Nou ja dat ging inderdaad <lacht> over uh, uh, ditjes en datjes bij de uh, bouw van vliegvelden en, uh, ah. Nou ja, dat, hij dacht ik breng mijn eigen proefschrift in de praktijk... voordat het proefschrift klaar is. Ja, en dat ging eigenlijk, het was eigenlijk nog, nog ernstiger. Want het blijkt nu dus dat de, de CEO... Ja, die getallen worden natuurlijk uh, openbaar... Uh, dat de CEO in plaats van de luchthaven te bouwen... Ja, vooral geld in zijn gezakt, staat namelijk 550.000 euro uh, per jaar, plus pensioenen en zo. Dus twee keer zoveel als kanselier Angela Merkel in de eurocrisis verdient. Voor een vliegveld dat niet eens klaar is? Uh, zo is het, Ja. Ja, en hoe nu verder? Is er nog iemand die weet hoe dat vliegveld operationeel moet worden? Nou, er is een, een, een zeer getalenteerde man aangenomen die het de hoofd van de planning heeft overgenomen. Die ging eerst de, de tekeningen, de bouwtekeningen zoeken, want die waren kwijt en, en onvolledig. Groot probleem natuurlijk. En die man die schijnt uh, toch wel veel ervaring te hebben. Vandaag is de, de, de toezichthoudersvergadering waarbij ze de, de verdere planning bekend maken. Waarschijnlijk komt uh, de datum 27 oktober 2013 uh, uit de kokerrollen. Ja. Dat is exact de datum van de uh, Duitse verkiezingen. Dus erg spannend. Maar geeft al wel aan dat uh, belangrijke politici zoals Merkel, maar ook burgemeester Woberheid van Berlijn... Uh, dat ze er eigenlijk niet meer aan geloven dat, uh, dat ze uh, mooie, mooie sier kunnen maken met dat, nee. uh, de opening van het vliegveld voor de verkiezingen. Nee, dat komt te laat, denk ik. En tussen kun je overigens nog wel gewoon op Berlijn vliegen. tekel, is gewoon nog open, toch? Ja, uh, maar kom alsjeblieft niet vandaag naar Berlijn, want er zijn grote stakingen bij Lufthansa. En uh, uh, daar ligt ook op de andere luchthavens alles plat. <laughs> Goed, nou ja, niet naar Duitsland. Maar daar ben jij al. Dus jij kunt lekker thuis blijven. Rob Zavelberg, dankjewel vanuit Berlijn. Straks, dames en heren, niet de kiezer maakt uit of je in de Tweede Kamer komt, maar de partij. En dat is niet eerlijk, vindt een politicoloog. Zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Hier na de reclame met het nieuws van 10 uur met Mark Visser. Blijf bij ons. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Vandaag vanuit de Kroon in Amsterdam. Vrijdagmiddag laat. Jolande Sap over GroenLinks dat nog maar weinig kamerszetels, lijkt over te houden. Het zou heel fijn zijn als dat er meer worden. Gerrit Spon over de overheid die miljoenen verdient aan het ontduiken van de opiumwet. De rubrieken van Barbara Barend, Justus Van Oel en Bert Brussen. Ik heb wel hele leuke cijfers, ik ben een gek op cijfers. En live muziek van Alan Clark. En u bent welkom in de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij...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 Dit is Radio 1...